Thank you. Dit is Henny van Petergen met Het Laatste Uur, CFM Zandvoort en vandaag spreek ik met Ronald Plat uit Bennebroek. Ben je ook geboren en getogen in Bennebroek, Ronald, of kom je ergens anders vandaan? Nee, ik ben niet uh, geboren en getogen in, uh, in Bennebroek, ik, uh, ik kom uit Volendam, dat is wel een beetje te horen aan mijn achternaam, denk ik. Plat. wat heeten ze daar allemaal, zo bedoel je? Nou, wel heel veel, ja. <laughs> ah, okay, ja. <laughs> Dat wist ik niet, maar dat weet je natuurlijk als insider van Vollendam. Ja. Dus je bent daar geboren en getogen ook? Ja. Tot... Uh... Tot vorig jaar. Oh, tot vorig jaar heb je daar ja. gewoond. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat begonnen, je jeugd? Ja, het begon uh, 2 februari 1968. En uh, Ik ben uh, geboren in een, uh, ja, in een Volendams gezin. Mijn vader was uh, fabrieksarbeider, was bedrijfsleider... Plasticfabriek. En mijn moeder die uh, was, het was huisvrouw en vanaf mijn geboorte werd ze eigenlijk ziek. Ja. Ja, ze kreeg uh, ernstige Reuma. En in, in die tijd kon men dat niet goed behandelen. Dus uh, het enige wat ze konden doen was goudinjecties geven. Maar uh, ja, de pijn was, was ondraaglijk. Dus uh, ik heb eigenlijk ook nooit echt een moeder gehad. Die was eigenlijk altijd ziek en lag op bed, zeg maar. Ja, ja. ze had heel veel pijn uh, ja. aan die Reuma. Ja. Dus ik heb daarom ook geen broers en zusters, helaas. Uh, ja, dat, dat ging niet meer. Ook door uh, alle, alle medicijnen die werden toegediend. Uh, dat is niet echt uh, goed voor de vruchtbaarheid ook. Nee, ja. Dus, en ik, uh, ik weet nog, ik. Uh, ik geloofde vroeger dat uh, baby's door de ooievaar gebracht werden. En, uh, ik, tot mijn tiende jaar heb ik brood bij ons op schuren gehoord. Oh, om die ooievaar maar te lokken. Ik dacht, dan komt er misschien <laughs> nog een broertje of zusje bij? Ja. Helaas, helaas. Ik ben altijd alleen gebleven. Ja, ja. en in Volendam zijn juist vaak hele grote gezinnen, denk ik ook. Hè? Dat het misschien daardoor meer trekt ook. Ja, ja. Mijn moeder kwam met een gezin van 18. Jo, ja. 18 oh. kinderen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel even winnen, dan ben je alleen. Ja. Is dat uh, zo katholiek daar, of, of heeft het ergens anders mee te maken dat er zo heel veel grote gezinnen zijn? Dat heeft er wel mee te maken, ja. Wat ik heb gehoord van mijn moeder is dat uh, meneer pastoor die, uh, die kwam uh, vaak langs om geld te halen. En uh, als er te weinig kinderen waren, dan, uh, dan zei de pastoor vaak onder de genot van een sigaar en een bordeltje van... Uh, Wordt het niet weer eens tijd? Oh, ja, ja, ja, zo kom je op hele uh, hoge aantallen uh, natuurlijk. Ja, zo komen ja. grote gezinnen terecht, ja. Ja, ja klopt. En jij zag natuurlijk misschien die gezinnen ook om je heen... met veel broertjes en zusjes. En dan dacht je, ja, had ik ook maar een broertje of zusje misschien. Ja. Uh. Ja, het was, het was, het was, het was eenzaam. Uh, en omdat mijn moeder ziek was, kon ze ook geen geluiden, geen, geen herrie vertragen. Dus ik mocht eigenlijk ook nooit vriendjes meenemen naar huis. Mm. Dus ik was vaak alleen. Ja. En wat, wat, wat deed je dan? Uh, ja, uh, lezen, spelen? Of ging je bij andere vriendjes thuis misschien iets doen? Of op straat spelen? Nou, in die tijd uh, veel op straat gevoetbald, uh, maar ook veel stripboeken gelezen. Dus, dus uh, ja, ik was, ik was ook vaak alleen. Ja. Toch wel, ja. En ja, wat, uh, wat ging je voor studie doen? Je kan op Vollendam, kan je dus waarschijnlijk uh, gewoon de basisschool doen. Maar of kan je daar ook de MAVO, HAVO, andere studies volgen? Of ja. moet je dan een andere stad? Ja, tegenwoordig uh, kan dat wel. In Vollendam is er ook middelbaar onderwijs. Okay. Uh, dus uh, ateneum. ...Havo, uh, vmbo, uh, maar in mijn tijd niet, dus ik, uh, ik, ik, ik ben nu 44, maar ik, ik heb in Amsterdam-Noord uh, op school gezeten. Oké, okay, ja. uh, Daar heb ik uh, gymnasium gedaan, uh, leuke tijd gehad, zes jaar lang, is uh, dus wel met de bus hoppen neer steeds, iedere dag, mm. maar uh, heel, veel, heel veel plezier en veel lol uh, gemaakt ook, en uh, ja, veel mensen ontmoet, of buitenvolle dan, dus dat, ik vond ja. het wel erg leuk altijd, mm -hmm. ja. Ja, want Vondom is natuurlijk echt een dorp en Amsterdam is wel de grote stad. Dat vonden jullie als jonge jongens natuurlijk wel gezellig waarschijnlijk. Ja. Dat je daar uh, kon komen. Ja, dat klopt. Hmm. Ja. ja, en daarna ben ik, uh, ja, dus eerst tot mijn achttiende, dus in Amsterdam Noord op school gezeten. Gymnasium afgerond. En uh, ja, daarna ben ik uh, bedrijfseconomie gaan doen. Hmm. Op de HAO, ook in Amsterdam. En, en daarna gaan werken in Amsterdam. En ja. wat voor werk deed je in Amsterdam? Wat, wat voor studies? Nou, eerst bedrijfseconomie gedaan. En dus ben ik, daarna ben ik uh, bij Draka gaan werken in Amsterdam-Noord. Dat is een kabelfabrikant. Oh, ja. Voor, voor elektrakabels. Uh, op, op de boekhouding gaan werken. En uh, ja, ik kwam er eigenlijk al snel achter van dit is, uh, dit is het niet. Uh, iedere maand dezelfde routine. Het was weinig uitdaging, weinig, ik, ik hou van nieuwe dingen. Ja, je wilt iets, iets nieuws ontdekken, iets anders uh, doen. Uh, ik wil iets nieuws, ja. Wat ben je gaan doen uh, daarna dan? Nou, daarna ben ik gaan, uh, avondstudie gevolgd, Ik ben op een accountskantoor werken en ben gaan leren voor accountants. Accountantadministratieconsulent. En dat bood zo'n nodig uitdaging, genoeg uitdaging op dat moment? Ja, omdat je dan... Uh, je krijgt verschillende klanten. Uh, waar je de boekhouding van mag doen, een jaarrekening maken. En, en je komt allerlei nieuwe dingen tegen. Iedere, iedere branche heeft zijn eigen problematiek en zijn eigen bijzonderheden. en uh, Ja, dat was iedere keer weer nieuw. Hartstikke leuk. Dus heel afwisselend werk uh, kreeg je toen. Ja. En daar was je wel tevreden in uh, ja. uiteindelijk. Ja. Mooi. Ja, ja. dat klopt. Dat klopt ja. En dan, uh, toen kwam je ergens te werken bij, binnen een ander bedrijf uh, misschien? Nee, uh, als je op kantoor zit... dan Zit je dus wel gewoon uh, op kantoor, maar je gaat vaak naar de klant toe. Ja. ja. He, dus, dus, dus dat een soort buitendienst had je dan? Ik had meer een buitendienstfunctie. Uh, ja. Ja. En dat was hartstikke leuk. Mm -hmm. he, steeds contact met, uh, met ondernemers. En in het begin is dat heel, heel moeilijk. He, want dan, ja, goed, je weet natuurlijk weinig, dus je, uh, ja, je bent hartstikke verlegen. En je denkt van joh, ga alsjeblieft geen moeilijke vragen stellen. Mm -hmm. Maar gaandeweg kom je dan toch, uh, ja, door het beantwoorden van die vragen en alle dingen die je meemaakt, kom je toch, krijg je toch wat, wat ervaring ook. En, uh, mm. en, ja, en als accountant moet je ook met mensen kunnen omgaan, dus je moet uh, echt uh, heel veel mensenkennis hebben en dingen kunnen aanvoelen. En uh, ja, ja dat, is, dat, dat is hartstikke leuk. Dus in de loop van de jaren heb je daar ook uh, ja, veel van geleerd. Van de communicatie met mensen. Omgang met mensen waarschijnlijk. Ja. Want je doet nu al zoveel jaar dat werk. hè? Ja dat klopt. Ja. Dus je hebt heel veel mensenkennis ook gekregen. waarschijnlijk ja. En dat op dat vakgebied specifiek denk ik. Ja maar, maar ook gewoon uh, mensenkennis. Kijk als het gaat om geld. Uh, zie je vaak dat mensen over lijken gaan. En uh, ja, hoe ze met geldzaken omgaan. Uh, ja, ik heb er heel veel van geleerd, ja. ook heel veel hm. negatieve dingen meegemaakt, mm -hmm. ja, mensen elkaar uh, bedriegen, ja. om geld, en uh, ja, ik heb een harde leerschool gehad, op dat punt, mm. uh, maar wel, uh, ja, men kijkt toch uh, met tevredenheid terug, mm -hmm. ondanks de, de dingen die ik heb uh, gezien en meegemaakt helemaal. Ja. Ja. En, en uh, hoe is je persoonlijk leven uh, zich gaan ontwikkelen? Je, je krijgt die baan, uh, je studie, ben je ingegroeid? Uh, je bent misschien ook getrouwd, uh, kinderen, gezin. Ja, ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Um, kijk, wat je als, als jonge jongen uh, ja, rol je in een bepaalde opleiding, waarvan je denkt van, nou, dit zal het misschien zijn. Hm. Uh, maar binnen ben ik altijd erg onzeker geweest. Ik, uh, ik was natuurlijk enig kind. Uh, ik had eigenlijk geen moeder. Uh, die was altijd ziek en mijn vader moest, ja, die was ook bedrijfsleider, dus ja. was ook vaak uh, afwezig. Dus ik, ik stond er alleen voor. En uh, ja, wat je dan, wist, waar ik, waar ik tegenaan ben gelopen, is, is ook gewoon een stuk, uh, ja, ik had een enorm minderwaardigheidscomplex. Ja, omdat je gewoon te weinig bevestiging uh, krijgt in je leven. En uh, dat, dat werd ook nog eens versterkt door, door, door mijn omvang. Ik was, ik, was, uh, ik was behoorlijk gezet in die tijd als jongen. Ik was best wel dik. Mm. Hè, dus dan heb je ook wel een probleem dat je niet naar een zwembad durft. Uh, als de mussen van het dak vallen, zeg maar. Ja, liever niet uh, in het zwembad, ja. Dus ja, je schaamt je aan alle kanten. En uh, ja, ik had, ik had echt te maken met, uh, met een negatief zelfbeeld. En dat probeerde ik te, eigenlijk te compenseren door uit te blinken in, in studieresultaten. Mm. Hè, dus, dus daar was ik goed in. En ik kon er ook in scoren. En ik kreeg een stuk erkenning ook van de mensen om me heen. En, uh, maar van binnen had ik, had ik gewoon nog steeds ja, die verwerping, zeg maar... Die, die, afwijzing die, die eigenlijk met je meedraagt tussen je oren en ook gewoon een stuk onrust. Ik, op, op jonge leeftijd werd ik, werd ik door mijn moeder ook betrokken bij, bij, bij het occulte, zeg maar. Mijn, mijn moeder was heel erg geïnteresseerd ook in, in spirituele dingen en ze lag natuurlijk altijd op bed. En ja, ze vroeg zich ook af: ja, waarom ben ik ziek? Wat, wat is de reden? En. Uh, dus zij haalde waarzeggers in huis. En ik dacht: nou ja, goed, ik, ik ging er gewoon bij zitten als jongen, jongventje, zeg maar. Dus ik, ik vond het. Uh, ik zag er geen kwaad in. Maar wat ik wel merkte, is, is in, eigenlijk in mijn hele jeugd: is dat. Uh, is dat ik een enorme onrust had. En ook bepaalde verslavingen waar ik aan vast zat. En een bepaalde aanwezigheid bij ons thuis die ik niet kon verklaren. Je hmm. bedoelt uh, ik... iets occults of...? of uh... Ja, ik wist gewoon, er is hier iets, iets, iets, iets in huis. Een bepaalde aanwezigheid, een geestelijke aanwezigheid, uh, wat, wat niet klopt. Hmm. Ik werd er bang van, zeg maar. En ik, ik heb ook altijd in mijn jeugd, altijd slecht geslapen. Ik was altijd bang. Ja, altijd. En ik ben er later achter gekomen dat juist door die waarzegger uh, die deur open is komen te staan, zeg maar. Voor ja. Ja. Omdat je al jong dat daar al die uh, dingen van hoorde, omdat die man of vrouw met jouw moeder daarover sprak, misschien. Ja. Dat je daar ja, ja. bij zat, hè? dat kan invloed hebben, bedoel je. Ja, goed, ik heb later inderdaad ook, uh, maar goed, daar kom ik, kom, kom ik straks op. Later ben ik erachter gekomen dat waarzeggerij eigenlijk de deur openzet voor. Uh, voor de duivel zeg maar, voor occulte zaken, uh, ja, waardoor je dus ja, problemen krijgt in je, in je leven. Hm. Uh, ik had vreselijke onrust van binnen, ik, ik, was echt, ik was alsof er een leeuw achter me aan zat, hm. continu. Ik heb een tijd gehad in mijn leven dat ik vijf sporten tegelijk bezig was. Vijf sporten? Vijf sporten. Wat deed je allemaal voor sporten dan? Ik heb, ik heb, Op ik heb, één dag of één week? Nee, ik, heb, ik, heb, ik heb gezwommen, ik, heb, uh, ik deed aan wielrennen, hardlopen, dus, dus triathlon heb ik gedaan. Ik heb, mm. ik heb uh, een bodybuilder gedaan, mm. uh, zaalvoetbal. Een heleboel sporten, wat, wat was de reden daarvan? Je wilde misschien afvallen ofzo? Ik wilde afvallen en ik wilde rust, ik wilde rust van binnen. Ja. En, en die rust die kwam niet, ook niet door het vele sporten. Mm. Die voldoening... Nee, dat kon je niet, ook niet in dat sporten vinden. Tot hoe lang heb je dat dan geprobeerd, al die sporten? Tot hoe oud bedoel ik? Nou, tot, zeker tot mijn 30ste jaar. Ja, en ja. je dacht daarin wat rust te vinden. Ja. Ah. Ja, en ja, nou, al, ik ben op een jonge leeftijd uh, getrouwd. Ik had ook een heel jonge verkering. Het was 15 jaar dat ik uh, verkering kreeg. En met dat meisje ben ik later ook getrouwd. En uh, ja, we hadden eigenlijk alle twee hetzelfde het probleem. Uh, ja. Dat meisje werd uh, afgewezen door haar vader, eigenlijk door de moeder moet ik zeggen. En de vader had een, ja, een alcoholprobleem, dus ja, zij viel eigenlijk ook uh, tussen wal en schip. Zeg maar. Dus ook in, in, in haar gezin uh, waren er de nodige problemen. En ja, we hadden eigenlijk hetzelfde probleem: afwijzing. Ja. Dat je dus gewoon tussen je oren hebt van ja, ik, ik, ben, ik ben niks waard. Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Ja. Ja. Die vragen loop je dan rond, zeg maar. En uh, nou, op basis daarvan zijn we uiteindelijk met elkaar getrouwd. We zijn jong getrouwd, want we wilden alle twee wel de deur uit. Ja, je wilde ook niet thuis zitten dan meer. <laughs> en dat was de oplossing misschien? Nou, dat, ik dacht dat dat de oplossing zou zijn. Uh, ja, nu, nu gaan we trouwen, nu ben ik de deur uit. Nu gaat alles veranderen, maar helaas... Dat was niet zo dus, helaas. Nee, je neemt je problemen en, en je karakterdingen, karaktertrekken, neem je mee. Ja, ook je huwelijk in dat Ook je huwelijk in. En, en juist en huwelijk versterkt, zeg maar, uh, is mijn ervaring nu, de, het versterkt juist de problemen mm. die je ervoor had. Omdat je nu te maken krijgt met iemand die uh, diezelfde problemen heeft. Dus ja, je krijgt, je krijgt het dubbel. Het is heel confronterend wel, denk ik dan. Ja. Dat, dat was het ook, inderdaad. Ja. Ja. En... Uh, ja, ik, ik, goed, ik ben natuurlijk altijd alleen geweest, dus je weet ook niet... Ik heb nooit een zusje gehad, dus je weet ook niet hoe een vrouw denkt en hoe een vrouw in elkaar zit. Dus dat was, dat was ook echt een, een enorme uitdaging, zeg maar. Ja. met Ronald Plat uit Bennebroek en we hebben het over je jeugd en uh, ja dat je al jong uh, getrouwd was en hoe ging het verder? Ik ben uh, ja, ik heb me volledig op mijn studie gestort ook tijdens ja, mijn trouwen en uh, ik was een vresgeleer geweest uh, ja, belust en, en puur en alleen maar gericht op carrière en uh, ja, daarbij heb ik uh, mijn relatie wel verwaarloosd, is eerste paar jaar van mijn huwelijk zeker, hm. uh, dat ik mijn vrouw gewoon alleen op pad stuurde van joh, want uh, ik moest het hele weekend moest het leren, uh, vooral in de accountancy, dat was heel veel werk, er moesten grote opdrachten gemaakt worden, dus, dus ja, zij dus stond er alleen voor, en ja, we zijn eigenlijk uh, daardoor ook uit elkaar gegroeid, uh, en ik ging steeds meer, uh, ik was steeds meer op mezelf gericht. En de onrust in mijn leven nam eigenlijk alleen maar toe. En de ontevredenheid. En de leegte. En ik, ik ging al meer geld verdienen. En al grotere auto's. Maar ik werd al ongelukkiger. Ik dacht, ik kan niet nou. En die onrust werd, werd al sterker. En... Uh, totdat ik... Uh, ik was 29 jaar. Ik was toen 7 jaar getrouwd. Eindelijk eindelijk durfde te vertellen aan iemand dat het niet goed, goed ging met me. Eh, het was op mijn verjaardag, ik weet dan de groeten, was, er kwam wat familie en die vroeg aan mij, hoe gaat het met je? en eh, meestal De meeste mensen zeggen ja, het gaat goed, waar het niet goed gaat. Mm -hmm. En ik, ik zei het gewoon, het gaat niet goed met me. Dus ja, iedereen natuurlijk geschokt van wat ja, ik Ja, dat had. hadden ze niet verwacht natuurlijk en ik weet nog dat iemand, een neef van mij, die, die zat bij mij aan tafel. En die zei tegen mij van, uh, ik neem je mee. Ik weet de oplossing. Jij gaat volgende week met mij mee. Mm. En ik zei, waar gaan we dan naartoe? Hij zegt, dat zie je wel. <laughs> dat was spannend. En wat, wat bracht de verrassing? Waar kwamen jullie uit? Ik uh, werd meegenomen naar een uh, Surinaamse kerk in Amsterdam. Waar mensen dus... Uh, ja, Hartstochtelijk aan het zingen... ...aan het zingen waren... ...en bij de deur werd ik geknuffeld door mannen. Wat dacht je toen? Ja, dat overkomt me nu. Surinaamse mannen. Surinaamse mannen. En ik was beland in een kerk... ...en ja. uh, ik had zoiets van... ...wat doe ik hier? Maar ik zag... ...ik heb één ding gezien wat die mannen hadden. Die mannen hadden rust van binnen. En daar was ik naar op zoek. En ik zag een enorme liefde. Die mensen hadden iets wat ik niet had... Ja. dus dat trok mij en dat was een mannen dat was één keer per maand en dus ik ben die maand er maandroep weer meegegaan met, uh, met mijn neef die me had meegenomen en, niet, en, en, en de tweede keer vroeg uh, de voorganger daar um, of er mensen waren die gebed nodig hadden of ze naar voren wilden komen en uh, er was een uitnodiging om Jezus aan te nemen als je redder en verlosser en uh, ja, ik wist het niet wat dat het allemaal betekende, maar ik, ik, ik had een enorme onrust van binnen. Dus ik dacht: ik ga naar voren. Ja. Ik ga gewoon. Ik heb niks te verliezen. En toen werd er ook voor je gebeden, dus? Er werd voor me gebeden en ik, ik, ik, ik moest een gebed nazeggen. En in dat gebed vroeg ik om vergeving van, van, van, van mijn zonde. Alle dingen die, verkeerde dingen die ik gedaan had in mijn leven. En ik vroeg of Jezus in mijn hart wilde komen, wonen. En ik wist niet wat het gebed inhield. Ik heb het gewoon nagezegd. Uh, ja, ik wilde van die onrust af. Hmm. En wat er toen gebeurde, dat was eigenlijk heel bijzonder. Want ik, ik ben katholiek opgevoed. En, en, dus ik had eigenlijk niks met God. Ik ben tot mijn twaalfde jaar in de, uh, ging ik dan één keer in de week naar de katholieke kerk. Maar hmm. niet vanwege God, maar om meisjes te kijken. <laughs> het is maar goed dat je dus naar de mannen was Ja, de... precies. Kon je niet afgeleid worden. Nee, dus ik had, ik had voor de rest helemaal niks met God uh, ik heb het daarna helemaal losgelaten na mijn twaalfde jaar, dus maar ik stond er dus vooraan en ik kreeg een ontmoeting met God, ik kreeg een aanraking van God ik heb, ik heb ervaren dat alle onrust die in me zat die werd als het ware uit me vandaan gezogen ik, het voelde, ik voelde het vertrekken uit mijn mond en ik, ik voelde dat ik werd gevuld tijdens, na dat gebed met een enorme rust en ik voelde dus dat er iets door mij heen ging wat gewoon van top tot teen door mijn lichaam heen ging, zeg maar. En het was net alsof ik werd schoongemaakt van binnen. Hm. En later hoorde ik dat dat de Heilige Geest is, die je dan vervult, zeg maar. Die komt dan in je wonen. Ik wist, ik wist dat allemaal niet, joh. Maar goed, dat later lees je dat in de Bijbel. Ja, beidel. lees je wat je hebt ervaren. Dat, dat ik Gods vrede, rust kwam. Ik kreeg rust in mijn hart, diep van binnen. En ik weet nog, uh, um, ik ging terug naar mijn stoel, en uh, ik kom het volle nam, ik ben keihard opgevoed. Uh, een man mag niet huilen. Geen emoties. Mm. En ik ging terug naar mijn stoel en ik weet nog, ik, ik begon te huilen en ik kon mm. niet meer stoppen. Mm. En ik merkte dat eigenlijk al het verdriet van de afgelopen jaren, wat, ik, wat, wat weggestopt, dat kwam eruit. Ik heb een half uur lang gehuild. En uh, ik schaamde me ook niet meer voor al die mannen om me heen. <lacht> ik kon niet meer stoppen. Maar dat luchtte zo op. Ja. Al het verdriet wat ik had weggestopt, dat kwam eruit. Ook van je kindertijd en je ja. jeugd en de eenzaamheid. Alle de eenzaamheid. Ja, alle problemen en, en alle teleurstellingen en dat kwam eruit. En dat luchtte zo enorm op. En ik weet nog dat ik terugkwam thuis bij mijn vrouw. Die kreeg een nieuwe man. Ja, die stond wel te kijken, zeker. <laughs> ja, die stond zeker te kijken. Ik ben wat ik. Weet je, ik had, ik had ja, door alle teleurstelling en pijn uh, toch heel veel haat uh, in mijn hart naar bepaalde mensen toe, mm. Ook mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. En na dit voorval uh, ben ik de Bijbel gaan lezen en merkte ik dus dat die haat weg was. Mm. Ik, kon, ik kon haar vergeven. Ik, ver, ik, ik merkte, ik ben veranderd. Ik kon het niet verklaren, maar er was iets in mij veranderd en, waardoor ik rust had gekregen. Ja. En de mensen om me heen die konden dat ook zien. Mm. is er met jou aan de hand? Ja. Nou, we krijgen dan het Vallen Nam natuurlijk, katholiek dorp. En dan kom je terug, en uh, goed, ik ben de Bijbel gaan lezen. En mijn vrouw was absoluut niet gelovig, en ik ook niet. En ik zat dag en nacht in die Bijbel, en ik dacht: van, Dit is, dit is echt, dit is de waarheid. Dit, iedereen moet dit weten. Dus de Bijbel ging echt voor je leven. Het ging, ging voor mijn voor leven. Open. En ik snapte ja. ook wat er stond. Mm. En uh, mijn vrouw vond het me helemaal gek. Helemaal, die vond het heel gek. En die was ineen, uh, in, ineens heel erg Rooms-Katholiek geworden weer. Dus ik dacht dat ik gek geworden was. Die had de pastoor al gebeld van wat is hier aan de hand. En, uh, wat zei die ervan? <laughs> die dacht dat ik, de pastoor zei uh, hij moet naar een gesticht want hij is gek geworden. Maar ik was, ik had een ontmoeting met God gehad. Ik, was, ik, heb, ik heb echt de liefde van God ervaren. Ik was helemaal verkocht. Ja. En, en goed, ik, ik, in volendam word je geacht uh, op een bepaalde manier te leven. Hè? Je moet veel bier drinken, tegenwoordig ook veel drugs gebruiken. En je moet vooral leven zoals de omgeving bepaalt. En je mag vooral niet je eigen leven leiden, je eigen keuzes maken. En uh, het is allemaal buitenkant, het is allemaal onecht, het is allemaal schijn, zeg maar. Hm. En ik keerde me ervan af. Ik weet nog, ik stopte met drinken. Nou, Ik heb enorme problemen gehad. Mensen om me heen. Met mijn vrouw, met mijn familie. Waarom ik geen bier meer dronk. Uh, ik rookte ook af en toe. Sigaren. ben ik ook mee gestopt. Ik uh, werkte ook uh, zwart in die tijd. ben ik ook radicaal mee gestopt. Ik stopte met vloeken. Dus ik, ik, ik veranderde. Ja, het viel wel op allemaal denk ik. Als je dat allemaal anders gewend bent van iemand. Ja, en, maar het, het ja. punt was. Het ging vanzelf. En later las ik in de Bijbel ook dat als Jezus in je hart komt wonen, dat Hij je van binnenuit gaat, gaat veranderen. Waardoor je al meer op Hem gaat lijken. En uh, ik ervoer dat ook in. Ja goed, door die ontmoeting die ik met God heb gehad, wist ik ook van dit is echt. En dit laat ik door niemand afpakken. Want dit is echt. En dit is waar het om gaat in het leven. Terwijl ik ervoor helemaal niks met God had. Ja. Dus mijn leven veranderde radicaal. En... Ik werd door mijn omgeving uh, nog meer afgewezen. Hij is gek geworden. En, uh, ja, <laughs> een, heel, een heel ander iemand staat dan uh, natuurlijk voor een opeens. En uh, ja, goed, mijn vrouw die vond, het, uh, die vond het toch wel heel erg dat ze uh, oh. ja, niet meer uh, werd geaccepteerd in die cultuur. Omdat een man zogenaamd gek geworden was. En die vond het heel belangrijk dat ze werd geaccepteerd door de volledame cultuur. Zij komt zelf uit Edam. Ja. En... Uh, ja, dit had er heel veel moeite mee. Dat ik met God bezig was. Dus, uh, ja, ik kreeg aan alle kanten, werd ik dus uh, tegengehouden. Ik mocht niet meer naar de kerk noemen, mijn vrouw, want ze schaamde zich voor mij. Ik mocht niet over God vertellen. Uh, ik moest ook mee naar uh, avondjes, zoals ze dat in volle naam noemen, avondjes. Dus dat is eigenlijk heel veel drank drinken en roddelen over andere mensen. Ik wilde dat niet meer. Nou, ik kan je voorstellen dat je dan problemen krijgt met iemand die dat wel wil je eigen partner ja. en, jij, en jij wilt het niet meer ja. nou. dus dat gaf eigenlijk alleen maar problemen ja. en uh, nou goed, ik, in eerste instantie heb ik, heb ik jarenlang een compromis gesloten en, want ik mocht niet naar de kerk ik mocht de Bijbel niet lezen dus het moest, moest allemaal stiekem maar ik had in mijn hart wel een verlangen een brandend verlangen om te vertellen aan andere mensen dat God van hen hield ja, omdat je zelf die verandering natuurlijk had meegemaakt ja dat je dacht van, hé, hey, er zijn nog meer mensen die dat nodig hebben ja. ja, ik zag het om me heen en dus, dus ja, goed, ik, ja, daar ga je over vertellen het leeft in je hart en ik kreeg allemaal meer strijd met mijn vrouw want ik mocht niet over, over Jezus vertellen en ik kreeg een spraakverbod, noem het maar op hm. en uh, ja, goed, die ruzies werden alle heftiger en zij wilden absoluut niet dat ik, uh, dat ik daarmee bezig was maar ja, ik had zo'n aanraking van God gehad ik wist wat dit is echt, dit is echt en uiteindelijk, uh, ik, had, ik, ik, ik heb drie kinderen, uiteindelijk heeft zij mij op straat gezet. En ze heeft gewoon gezegd, je mag nu kiezen tussen Jezus of mij. En toen heb ik ook gezegd, ja, je weet niet wat je zegt. Hoe kun je dit nou zo hmm. naast elkaar zitten en vergelijken? Dat, dat gaat niet. En uiteindelijk heeft zij uh, de echtscheiding aangevraagd. En stond ik op straat. Ja, ja dat is niet makkelijk, lijkt me. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou, ik heb natuurlijk mijn leven lang uh, was ik bezig geweest om, om veel geld te verdienen. En, en uh, ik had een lage hypotheek en ik had een groot auto. En dan sta je daar. Ben je, ik was uh, 36 jaar. En dan sta je daar. En dan. Het enige wat ik, wat, wat ik had was een fiets en een koffer met kleren. En meer niet en dan sta je op straat en dan moet je weer terug naar je vader mijn moeder was al overleden en dan denk je heb ik hier al die jaren voor gewerkt een fiets en een koffer that's it okay, yeah. dus dan leer je inderdaad wel om te relativeren en dat je inderdaad ziet van, ja, het, het najagen van, van grote huizen en auto's het dat dat heeft allemaal niks om het lijf het is, het is gewoon leeg en het biedt geen voldoening nou ja, heel veel verdriet gehad, uiteraard. En drie maanden lang uh, gehuild. En, uh, maar goed, juist in die tijd, uh, veel in de Bijbel gelezen, en veel, met name de Psalmen gelezen, en juist in die tijd heeft God me echt uh, ja, bijgestaan. Ik heb, ik heb zijn aanwezigheid zo ervaren, tastbaar. Ik heb zijn stem ook gehoord, dat hij zei, Ronald, ik ben bij je. En, en juist die psalmen hebben er echt, echt doorheen gesleept door die moeilijke periode. En dat God ook gewoon echt ook sprak van ja, ik ga je een betere toekomst geven. Ga het gaat allemaal veranderen, het komt goed. En op dat moment is het heel, heel lastig, want ja je denkt dat je, dat je hele wereld instort na zo'n ingescheiding. Uh, en ik zat natuurlijk nog steeds met dat negatieve zelfbeeld. En God heeft juist in de jaren na... Mijn echtscheiding. Heeft hij me echt gewoon helemaal bovenop geholpen. Zeg maar. Ook verlost van dat negatieve zelfbeeld. En ik ben gezien dat God van me, wel van me hield. En dat hij een goed plan had met mijn leven. En dat ik er wel mocht zijn. En dat ik wel van waarde was. En ja, dat is, dat is, dat is fantastisch. Hoe ontdekte je dat door alleen het lezen van de Bijbel? Of ook op een andere manier nog? Nee, ik heb... Uh, in de jaren dat ik daarna, dus alleen ben gaan wonen, was ik vaak thuis in aanbidding. En ik heb heel vaak ontmoetingen met Jezus gehad. Dat hij gewoon bij me thuis was. Ik zag hem dan niet, maar ik ervoer zijn aanwezigheid. En als, als, als God. Als je Gods aanwezigheid ervaart, kun je eigenlijk maar één ding doen: dat is, dan, dan lig je op de vloer, dan lig je te huilen. En ik heb zo vaak. Ja, gewoon op de vloer liggen huilen. En na zo'n huil, huilbui, en, en, en diep onder de indruk van de liefde van God, uh, stond ik op en merkte ik gewoon dat er weer een stukje verdriet en pijn was weggenomen uit mijn hart. Ik werd gewoon, ik werd gewoon schoongemaakt als het ware van binnen. Dus het was er een stukje innerlijke genezing dat steeds loskwam, misschien? Ja. En dan, uh, ja. Gods troost ervaar je ook? Ja. Ja, dat is echt, dat is echt uh, heel bijzonder. En in 2007 ben ik naar een conferentie geweest in, uh, in Londen. En ik had voor de grap toe... Of voor de grap... Ik, ik bad eigenlijk een keer gewoon... Een, een keer dat ik, dat ik uh, zei... Ik zeg, Jezus, ik wil je leren kennen als koning. Ja. En ik wist eigenlijk niet waar het gebed vandaan kwam. Ik kwam eigenlijk zo opzitten. Ja. En ik ben dan geweest in, in Londen. En dan zit je acht dagen lang zit je dus met heel veel mensen... In een, in een gebouw. Uh, luisterend naar een stuk onderwijs. met samen in aanbidding. En daar heb ik voor het eerst een ontmoeting gehad met Jezus. dat ik hem ook echt gezien heb. Ja. Dat was in een soort beeld. Het was een klaarlichte dag. En de mensen om me heen zagen dat niet. Ik zag het wel. En ik lag op de vloer te huilen. En, en, en heb ik toen op, op die dag heb ik echt de liefde van God tastbaar. ervaren. Dat het, het ging dwars door me heen. Het was alsof ik in een heel land van liefde stond. Zeg maar. En liefde voor mij, mij persoonlijk. Hmm. En onvergetelijk. Ik heb hem gezien als koning. Ik zag Jezus op zijn troon zitten ook. Ik zag het met mijn eigen ogen. En ik was, ja, ik heb alleen maar gehuild. Hmm. Zo onder de indruk. Ja. Bijzonder, een bijzondere ervaring. Dit is CFM Radio, Het Laatste Uur, Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Ronald Plat uit Bennebroek. Uh, ja, Ronald, uh, je had het net over uh, ja, wat er allemaal in je leven is gebeurd. Ja, je kwam dus op een gegeven moment tot de Heer Jezus. In, in welk jaar was dat ongeveer? Dat was in 1997. In 1997. Ja. En uh, ja, tot 2004. Toen was je eigenlijk dus, ja, een christen. Maar je kon niet echt daar ruimte aan geven of... Dat klopt. Ik, heb, ik ben zeven jaar lang... Uh, ja, uit, uit angst voor echtscheiding heb ik uh, ja en amen gezegd tegen mijn, tegen mijn vrouw, inderdaad. En, uh, ja, wat je merkt is dat als er iets in je hart is en, en, en je, mag niet, ja, je mag je hart niet volgen, je mag daar niet uit leven, ja, dat is vreselijk. En dus ik heb eigenlijk zeven jaar lang uh, toch wel een heftige tijd gehad. Het was, was eigenlijk toch wel een hel, zeg maar, waarin je het leeft, omdat je gewoon niet... Ja, het leek alsof hij in een gevangenis zat, zeg maar. Mm -hmm. Ik mocht niet zijn wie ik was. Alleen maar omdat mijn vrouw zich schaamde voor de volendam, hoe de volle namen erover dachten, zeg maar. Er uh, was een enorme angst ook bij haar, of voor, de, voor haar moeder en voor de familie. En uh, ja, het was vreselijk. Ja. Mm. Maar ja, je hebt dus later dan een hele groei doorgemaakt in je geloofsleven, dat je zelfs dus de Heer Jezus hebt gezien. Ja. ...en uh, hebt ervaren dat er heel veel genezing is gekomen in je leven... Ja. ...van je jeugd en je kindertijd... ...maar ook van de scheiding, begrijp ik? Ja, dat klopt. En uh, als we nu naar uh, de toekomst kijken... Van, van, ja, ...hoe is het toen verder gegaan na die periode? Ja, hoe is het verder gegaan? Ik ben natuurlijk uh, vanaf 2004 trouw naar de kerk gegaan... Hè, ...want dat was mijn grootste verlangen natuurlijk... En uh, ja, dan, dan kom, je in een stuk, uh, kom je in een proces van herstel. En je leert allerlei mensen kennen. En, uh, ja goed, in 2007 ben ik dus met, uh, met iemand meegeweest naar, naar, naar Londen. In een conferentie. En daar heb ik dus Jezus leren kennen. En ik, uh, ik heb daar een hele krachtige aanraking van de Heilige Geest gehad. Waardoor mijn leven toch behoorlijk op zijn kop kwam te staan. En, uh, na, die, na die doop in de geest, zoals ze dat noemen zeg maar, in de Bijbel... Um, ben ik gaan ontdekken dat God ja, veel meer had voor mij dan alleen op zondag naar de kerk. En het ja. lezen in de Bijbel zijn door de week. Mm. En, ja, goed, ik heb altijd een passie gehad om, uh, om andere mensen te vertellen over, uh, over de liefde van God. Ja. Ja, dus ik, had echt, ik wilde graag de straat op. Uh, ik ben ook een hele tijd, bijna iedere zaterdag, of eigenlijk om de week, ging op de dijk staan. Uh, ...na de brand, de Nieuwasbrand die hier in Vallendam geweest ja, is. Ja, dat was heel ernstig, hè? Ja, er was heel veel leed onder, onder de jongeren. En, ja. en ze zaten ook met vragen. Dus we gingen gewoon op de dijk... Ik gingen verspreken met de jongens... En, mm. ...en jongens en meiden. En, uh, want ze gaven God de schuld... ...wat er allemaal gebeurd was. En ik heb ook uitgelegd waarom het niet zo was. En dat de duivel erachter zat. Maar goed, ik heb... ...ja, toch uitgereikt naar de, naar de jeugd een hele tijd. Maar ik ik merkte dat ik miste de kracht He, dat als je bidt met mensen dat ze ook echt Gods aanwezigheid ervaren en uh, ik ben daarna gewoon naar op zoek gegaan ik wilde, ja. ik wilde gaan zien, want in de Bijbel wordt gesproken dat, dat uh, in de tijd van handelingen dat de mensen uitgingen in de Heilige Geest met kracht ja. en als ze gingen bidden met de zieken dan kwam er genezing ja. en er gebeurde allerlei prachtige wonderen en tekenen en, He, dus, dus de mensen konden daardoor ook zien dat God echt bestond. Ja. Door die wonderen. Maar ik zag die wonderen niet gebeuren in Nederland. Dus uh, ik, ben op, ik ben op vliegtuig gestapt een aantal keren. Ik ben op zoek gegaan naar de wonderen van God. Ja. He, ik ben, ik ja. ben drie keer in Amerika geweest. Ik ben een paar keer in Engeland geweest. En was dat, dat daar wel? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ik, ik, ik heb daar dus wel gezien he, dat mensen uit rolstoelen vandaan stapten. puur omdat Gods aanwezigheid daar zo sterk was. Ja. Gods genezende kracht. Ja, prachtige wonderen gezien. En, en ik had zoiets van, ja, dit, dat, dit moeten we hier in Nederland ook hebben. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik ben op zoek gegaan ook gewoon naar uh, goed onderwijs over genezing. En uh, veel naar het onderwijs van Bill Johnson gekeken uit Amerika. En ja. recentelijk Curry Blake, die de bediening van John G. Lake heeft voortgezet. En dus mensen die dus al uh, vergevorderd zijn in het binnen met de zieken en die ook resultaat zien. En, uh, nou, sinds vorig jaar uh, ik ben ondertussen getrouwd, hè, dus misschien ook nog iets uh, leuk om te vertellen uh, ik wilde alleen blijven ik had het helemaal gehad met vrouwen en God begon op een gegeven moment te spreken in, uh, in 2008 van uh, ik ga je een vrouw hmm. geven en ik zei tegen Jezus ik, ik wil niet meer ik heb het helemaal gehad ja. Ik blijf alleen. Nou, wat dan? Dus al die keren dat ik naar het buitenland ging. kwamen er mensen op me af die een woord van God voor mij hadden. En iedere keer zei God: uh, I'm gonna give you a wife. Ik zei: God, ik wil niet. <laughs> uh, tot, tot in 2009 dat ik. Uh, was ik bij Rick Joyner. En toen werd ik zo aangeraakt. En die vrouw zei: Het wordt echt mooi. Die vrouw gaat echt van je houden en het wordt, het wordt geweldig en het is een perfect match. En toen heb ik gezegd: Oké, okay, God, als het echt zo is, heeft het nu zo vaak gezegd, laat nee. het dan maar doen. Nee. Nou, in, in, in 2009 heb ik uh, mijn vrouw ook ontmoet. En uh, we zijn vorig jaar getrouwd in 2011. En ja, dat is, het is fantastisch ook om te zien dat, uh, dat God dan ook je kijken en je beeld op het huwelijk helemaal herstelt. Want ik had er helemaal geen nee. vertrouwen meer in. Nee, ja. Ik dacht dat het echt gruwelijk was. Wie, wie dat ooit verzonnen had, zeg maar. Maar nu zie ik gewoon van ja, het is prachtig. Als God, er, als God erbij betrokken is bij het huwelijk. Um, en man en vrouw, beide. Samen wandelen met, met God. Ja, dan is het, uh, is het echt de hemel op aarde. Dat is fantastisch. Dus, nou, mijn vrouw die heeft dezelfde passie ook naar God. En uh, vorig jaar zijn we begonnen. Om, om, te, om te bidden met, met de zieken. Dus wat we de tijd doen, ook, we gaan samen met Henning en Stefan uit Zandvoort uh, gaan we de straat op. en uh, We bidden mensen aan, bieden ze aan om, om te gaan bidden met ze, om te kijken of de benen even lang zijn. Uh, mensen met rugklachten. Vaak wordt dat, worden die klachten veroorzaakt door ongelijke benen. He, dus we gaan bidden voor, voor rugklachten. Uh, we bidden voor mensen met, met hoofdpijn en, en we, zien nu, we zien prachtige resultaten nu op straat. Dat mensen genezen worden, dat de pijn verdwijnt. Mensen die, die al alle fysiotherapeuten en chiropractors gehad hebben en operaties gehad hebben die dan op straat genezen. Door Jezus, hè? want wij, wij kunnen niks. Hè? Het, is, het is Jezus die geneest. Hij, uh, de Bijbel zegt het zo mooi. Hij heeft, hij heeft al onze zonde gedragen aan het kruis, maar hij is gegezeld, staat er in de Bijbel, om onze ziekte te dragen. Dus, dus in, in de Bijbel staat letterlijk door zijn striemen zijn wij genezen. Ja. En, en op basis daarvan bidden we met mensen. Hè? Dus, dus, dus op basis van wat Jezus al gedaan heeft aan het kruis. En je ziet gewoon dat God mensen aanraakt, dat mensen genezen worden, dat de pijn verdwijnt, mensen met migraine. Ja. Dat is fantastisch. Het is zo mooi. En, en, en, ik kom er nu al meer achter dat, dat dit Gods wil is voor mijn leven ook. Om, om uh, de goedheid van God te tonen aan de mensen. Hm. He, dat God echt het beste wil voor de, voor de mensen. en, en uh, Hij wil mensen echt in de vrijheid zetten. En dat ze, dat ze, dat ze gezond zijn. En wat het allerbelangrijkste is, dat ze ja, voor de eeuwigheid gered worden. Want dat is ze leren le Jezus leren kennen. Dat dat leren. Ze leren kennen. Ja. En dat hun zonde. He, want alleen door Jezus kun je... Mm -hmm. Kun je zondergegeven gegeven worden en kun je weer in, in een relatie komen met, uh, met God en God ook leren kennen als je vader en, en ja, dat is een hele belangrijke boodschap ja mm -hmm. en die boodschap, die, die brengen we nu uh, op straat en uh, ja, het is fantastisch om dit te mogen doen ja, het is geweldig hè, van, dat je zelf uh, de Heer hebt leren kennen in ja. tijden van nood en problemen en dat je daardoor ook eigenlijk weet hoe belangrijk het is dat andere mensen Hè, die vaak ook heel veel problemen hebben, natuurlijk. Die de Jezus leren kennen. Ja. En dat doe je nu op straat, hè? Dat is mooi. Dat doen we op straat, hè? Dus, ja. dus het is een eerste ontmoeting vaak. Uh, Kijk, heel veel mensen hebben God afgeschreven. omdat uh, de kerk het verknald heeft. Laten we wel weten Ja, ze zijn teleurgesteld vaak. In teleurgesteld. De teleurgesteld in de kerk. Uh, hm. Nou goed, alle schandalen in de katholieke kerk die nu aan het licht komen. Dus, uh, en, en ook in de gereformeerde kerk. Dus overal zijn mensen teleurgesteld geraakt. In, in, in dominees of in pastoren. Maar dat zijn mensen. En je kan God daar niet op afrekenen. Mensen maken fouten, maar God is volmaakt. Hij, hij, en, en hij is een liefhebbende vader. En God wil het beste voor iedereen. En vooral als mensen dan genezen op straat, zie je dat, dat hun kijk op God verandert. Dat hadden ze niet verwacht. Veel mensen denken dat God ziekte geeft aan mensen. Nou, dat, is, dat is een leugen. De duivel is, is degene die de ziekte uh, hm. aan mensen geeft. Dus ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja. Dat het, uh, dat mensen veranderen, mensen genezen, veranderen. Ja. leren kennen. Ja, ja. ja en, en ja, ik, ik, ik strek me uit naar nog grotere dingen. Hè. We zien nu uh, mensen genezen worden van pijn in de knieën en in de rug en hoofdpijn en schouders. En... Maar wat ik naar nou verlang is dat we ook echt gaan zien dat mensen genezen van kanker. Uh, ja, dat lichaamsdelen weer gaan aangroeien die hier niet zijn. En al die dingen zijn mogelijk. Die gebeuren elders in de wereld. En ik heb het gezien. Mm. Ik ben er geweest. En ik weet dat het kan. Bij God is niks onmogelijk. Mm. En dat mensen uit rolstoelen vandaan komen. Ja. Ik heb het gezien. Het kan. En ja... Daar wil ik me aanstrekken in de toekomst. Naar na grotere dingen van God, grotere wonderen. Ja, want God heeft het ook voor Nederland en voor voor, toch? Absoluut. <laughs> dat verwachten we. Ja. Dus ja, het is goed om te horen dat je zo enthousiast bent en dat ook de straat op gaat om mensen te bereiken. Ja. Met Gods liefde, zijn genezing. Zodat ook zij uh, ja, alles bij de Heer Jezus mogen brengen. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit uh, interview. Graag gedaan. En een hele goede dag. Dankjewel. Tot zover het laatste uur. Afsluitend nog een aantal agendapunten. Op zondag 12 augustus zullen we op de toeristenmarkt met een stand staan. Hebt u interesse in goede boeken? Dan kunt u bij ons langskomen. Wilt u gebed? Dan staat een healing team voor u klaar om voor u te bidden. Verder staan we op de eerste en de derde maandag van de maand... Van 2 tot half 5 als healing service voor u klaar in Pizzeria Bino aan Haltestraat 62B. Wilt u gebed? Dan kunt u altijd bij ons terecht op die eerste en derde maandag van de maand. Mocht u willen komen, dan kunt u het beste even bellen met het mobiele nummer. Dat is 06 4023 6673. Ik herhaal 06 4023 6673. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.gebedsandvoort.nl ww.gebedzandvoort.nl Wij wensen u een goede nacht en God zegen toe. I will say that you are great.